Dit van der Linde met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen nieuwe stakingen voor het behoud van vroeg pensioen. Na vakbond CNV is ook de FNV in elk geval tot 1 december niet van plan om te staken. De bonden willen een nieuwe regeling voor mensen met zware beroepen om eerder met pensioen te kunnen... en hebben vertrouwen in de gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken en werkgevers. De FNV zegt wel dat er een beter voorstel moet komen dan er nu ligt. Anders komen er na 1 december mogelijk zwaardere stakingen. In Apeldoorn kunnen mensen voorlopig geen water uit de kraan drinken omdat de poepbacterie in het water is gevonden. Om die eruit te krijgen moeten mensen hun water eerst drie minuten koken. Het advies geldt in ieder geval nog anderhalve week. Volgens drinkwaterbedrijf Vitens gaat het om een lichte verontreiniging met de E. coli-bacterie. Hoe die in het water is gekomen is nog niet duidelijk.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 Ook morgen een zonnige dag en dan later in de middag wel wat bewolking. En dan kan het uiteindelijk ook wat regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Ja, het tweede gedeelte van het radioprogramma. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Echt. ZFM. Er verandert gewoon helemaal niks. Gewoon. Straks hebben we het onder andere over de verjaardagen natuurlijk. En er gaan ook wat films in première. Met die hele bekende scène, weet je wel. The mango tree, my honey and me. Zou die nu nog kunnen? Dat is even de vraag. Ja, dat vraag je dan al. Hoe deze James Bond, deze Ursula... anders benaderde. Nou. Eerst maar even hier. Double down and let it ride now. No one around me. to take it slow but who's got the time baby won't walk the line baby seems like the night is ours tonight En Orville Beck, de man met masker, iedereen weet van wie jij. Hoe die heet, maar uh, ja, je zou niet zo op straat herkennen. Dat wil je waarschijnlijk niet. Hij zat hier allemaal zo. Het staat er gewoon helemaal niet na. Als je geen muziek kunt maken is, wil je niet worden lastiggevallen door allerlei fans. Is de theorie schat ik zomaar in Midnight Ride. Stampede is de laatste CD. Het is weer tijd voor, wel geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is 5 oktober 1999. Een spoorwegongeval bij bij Broke Grove. Dat is een wijk in Londen. Daar vinden 31 mensen bij de doods en 500 mensen zeer gewond. Het wordt ook wel de Paddington treinramp. Twee treinen, even buiten het station van Paddington, R rammen op elkaar. Eén trein staat stil, de andere komt even met hoge snelheid erop af. Vandaar dit, dit geluid. Dit is in het documentaire. Je ziet ook echt de beelden. En mensen lopen er ook verward naar die trein. Die zeggen, wat is er allemaal aan de hand, joh? En die stapelen zich op buiten... Het station stapelt zich op en dat is echt bizar om die beelden te zien. Een verslaggever, uh, nou eigenlijk meer een getuige die ook in die treinwagon zat, uh, hoor je hier? We went through a massive fireball. Um... I could feel the heat coming through the windows and and, and um, all the windows I could see were just, um, orange like, like the sun. Basically derailed and overturned so our coach ended up on its side um and then there was silence. I'm I'm not sure how long uh, we were in the carriage before we got Wat zeiden ze, 22 meter. Dat kwam ook omdat het een dieseltrein was. Dat doet me denk aan die film van die laatste op de Independence Day. dat ze dan ook zo'n vuurbal door zo'n tunnel komt. Ja, nou ja, nou, dat, dat moet twee keer. Is een, twee keer oh. is er een gigantische explosie geweest. Yeah. En dat heeft te maken dus met, uh, uh, noem je dat? Met, uh, met die diesel. Hoe kan dit nou gebeuren? Want namelijk de ene trein die net vertrok uit het uh, station. die had eigenlijk een, een, een wissel, hoe noem je dat? Een uh, sein moeten herkennen. Maar dat sein was vrij onduidelijk. Of, dat stond op rood, oh. daar hebben ze later naar gekeken. Alle twee machinisten hebben trouwens niet overleefd van die treinen. En later hebben ze dat te hebben aangepast. Dus je denkt, je stomme, let nou eens op. Maar het was gewoon onduidelijk zijn. Dus daar, na dit ongeluk hebben ze er hebben ze zeer kritisch naar gekeken. En hebben ze het veranderd. Gevallen geval is je als... Uh al verdronken is. Hè? Dat, ja. Ja, ja, maar het is echt een weerwar aan, aan uh, wissels daar hè, bij, de, bij het station. Het ja. is een beetje een eindpunt. Dus daar gaan heel veel van die treinen komen bij elkaar en lopen dan uiteindelijk door in vier sporen. Ja, ja welk spoor zit je dan? Gaan ze vanaf 12 zo? Ja, en waar is het zijn voor? Nou, dat wist je dus niet. mag. Ja. Goed, vertel. In 1982 handig Koningin Beatrix toen de tijd nog de sleutel aan de bewoner van de 5 miljoenste woning in Nederland. Ik heb even nagedacht maar inmiddels hebben we er ruim 8,2 miljoen... Ja, waarvan er 7,776 miljoen bewoond zijn. En er zijn dus nog 429.000 woningen... die zijn niet beschikbaar of worden niet permanent bewoond. Nou, dit is de oplossing van het huistekort. Ja, dat wist ik even niet. Ja, en er staat een deel tijdelijk leeg... want de nieuwe bewoner moet verhuizen... of dat de woningen verbouwd zijn. Moet je nagaan, wat een bewegingen. 429.000 woningen die, niet. die zijn niet beschikbaar... of worden niet permanent bewoond. Dus dat zijn allemaal vakantiewoningen een woning voor experts oh, en al okay. die dingen meer. Ja, ja. Oh ja, die experts weer. Oh, oh, die ja. oh, vreselijke mensen gewoon. 2015 bij botsing tussen Palestijnen en Israëlische leger. Oh, is er eerder ook wat aan land geweest, hè? Ja, zeker. Oh, wist ik al niet. Wist op de Jordaan over uh, uh, twee tieners uh, overleden, over, uh, overleden. Dat waren Palestijnen. En uh, nou goed, het is altijd wel weer goed om terug te lezen waar het ook alweer begonnen was. Nou, en ik was nu weer even in de, uh, de Westbank een beetje aan het lezen en wat ik nooit wist eigenlijk. Het is uh, 5860 vierkante kilometer en er wonen 3 miljoen, uh, 24, 000, 24. Nou, goed, ruim 3 miljoen mensen wonen daar en er is altijd huizen tekort, zoals we hier in Nederland dus ook zeggen. En dan worden er heel veel huizen worden dan gevraagd om te worden gebouwd en dan krijgen ze eerst ja en later wordt weer terug, terug, uh, tegengewerkt. En uh, Nathaniel heeft natuurlijk gedacht, dat moet ik oplossen. Nou, momenteel is hij bezig met de oplossing. En dan denk ik myself, nou, te weinig huizen, misschien moeten er wat meer mensen dood. Jezus, doe wat je normaal. Ja hoor. <laughs> nou, in 2017, Hollywood producer en Oscar-winnaar Harvey Weinstein... die raakte een opzaak naar het, naar het artikel in het New York Times. En hij schrijft dus dat hij onder andere Ashley Judd... en nog een heleboel andere vrouwen seksueel heeft lastiggevallen. Hij werd, hierdoor kwam de hele MeToo uh, op gang, hè? Ja, De hele ja. MeToo-beweging. Maar het was zelfs zo dat in november... Uh, er uh, stond toen dat er 91 mensen zouden een geheime lijst ja. van hebben. Die liet die schaduwen om te voorkomen dat ze naar buiten zouden treden over zijn uitspattingen. En, en volgens de Los Angeles Times maakt hij gebruik van de diensten van het Israëlische inlichtingenbedrijf Black Cube. Dat voormalige Israëlische spion in dienst heeft. Maar ja, die man heeft, die is niet al te lang... Uh, bij leven. Hij is, uh, heeft zich opgehangen in z'n cel of zo, Nee, nee, dat is een ander. Nee, oh. Maar hij, hij is in ieder geval wel uh, vrij Weiss. snel overleden. Ja, het maf is dat die Harvey Weinstein... was echt ontzettend succesvol, hè? Ja. Al die films zijn hij geproduceerd. Zeker. Bizar gewoon. Zeker. Hij was wel een beetje bekend als Opvliegend en een bullebak... Ja. En uh, ja, nou goed, hij heeft echt dingen voor elkaar gekregen met films. Dat je denkt, nou ja, hartstikke gaaf. Maar dat deed hij dus wel over lijken heen. En nou, nieuwsbericht destijds. Hollywood movie mogul Harvey Weinstein is on a leave of absence from his studio this morning. After several women alleged he sexually harassed them. Actress Ashley Judd told the New York Times about an alleged incident in his hotel room nearly 20 years ago. She claimed he was in a bathrobe and asked to give her a massage or watch him take a shower. Judd told the Times, I said, no, a lot of ways, a lot of times. Maar goed, hier een klein stukje over wat die uh, Judd meemaakte, deze Alan, uh, Ashley Judd. En uh, nee, goed, dat was 20 jaar geleden. En, uh, het speelt al heel lang. In de jaren 90 heeft hij al heel veel mensen proberen af te kopen. Ja. Dat is toen uh, gelukt, maar uiteindelijk is het toch allemaal uh, tevoorschijn gekomen. En wat hij nog wel geprobeerd heeft, Harvey Weinstein, is de krant, de New York Times, uh, te shoeën voor 50 miljoen omdat hij zegt, het is allemaal niet waar. Het is allemaal ah, niet waar. Ja. Hij schijnt ook iemand op zijn sterfbed, een of andere acteur, lastig te hebben vallen. Omdat hij namelijk de film wilde uitbrengen. dat lukte niet helemaal. En toen zegt hij, nou, als dat zo waar is. Als je bewijs hebt, dan maak ik een miljoen, ge, ma, miljoen dollar over naar een goed doel. Nou, maak het maar over. Want er was bewijs. Dus ja. die, die aparte, vogel. Zeer ja, aparte vogel. Ja, ja, ja. Goed. Ja, ik heb er wel meer hoor. Ja, vooral. De internationale première in 1962 van de allereerste James Bond film. Dr. No. Yes, Dr. No. Ja, het is een, een, een verhaal van Ian Fleming. Het was de eerste James Bond film. En hij werd uitgebracht tijdens de Cuba-crisis. En JFK, John F. Kennedy zou hebben gezegd... I wish I had James Bond on my staff. Ja. Nou kon hij wat dingen voor me oplossen. Ja. Het was een leuk gegeven om een, een gentleman, een spion... Die het opneemt tegen een hele grote schurk. En dat was een inspiratiebron voor heel veel mensen die natuurlijk zoiets nou, ook zo'n soort film gingen maken. En Ursula Andres speelt dus uiteindelijk een bondkul. En deze scène is op het strand. Underneath the mango tree, my honey, and me. Which... Who is that? Are you alone? What are you doing here? Looking for shells? No, I'm just looking. Stay where you are. I promise I won't steal your shells. I can assure you my intentions are strictly honorable. Ja, honorable, my honorable. Honorable. Yes, sure. Zeker. Ik kom, ik kom echt in de buurt, maar ik heb helemaal geen andere bedoeling. Nee, grappig. Maar goed, uiteindelijk is dit een van de bekendste scènes uit de film dat zij in zo'n badpak uit Zevena komt... en Schelp aan het zoeken is geweest. Oh, zo sensueel. Dus. Aan een, wow, een oh, ja kritiek. Ja, ja, ja. Goed, dat is zover de geschiedenis. Nou, ja. jij had nog wat over... Uh, Doe maar even. De eerste aflevering van Monty Python's Flying Circus. 1969. Ja, dat was leuk. Ja, het ja. Ja, is er een hoop te doen over Monty Python's Flying Circus. Kon het ook al niet, met MeToo'tjes? Nou, daar zaten wel aparte dingen. Circus. Het was ook onder met uh, John Cleese... <laughs> ja. en met Terry Cleese. Klelium en uh, onder andere Mike Peiling die nu reisprogramma's maken, maar ook natuurlijk met Graham Chapman. Graham Chapman helaas overleden op 48 jaar geleden, onder andere ook door Jong, het hoor. Het drank. Maar goed, ze hebben verschillende dingen gemaakt, onder andere dit, hè. Uh. Oh, sorry, uh, we're closing for lunch. Never mind that, my lad. I wish to complain about this palette What I purchased not half an hour ago from this very boutique. Oh yes, sir, uh, the Norwegian Blue. What's wrong with it? I tell you what's wrong with it, my lad. Het is dood. Dat is wat er nou, met hem. Nee, no, nee, het is resten. Het is resting, De dead parrot. Een heel bekende scène. En uiteindelijk heeft hij een opgezette uh, parkiet par par gekocht. En een speciale parkiet. Maar nou, hij slaapt. Hij is gewoon dood. En nou goed, daar, dat is een hele aparte scène natuurlijk. Een van de mooie de dingen is natuurlijk ook dit. Hè? Look, you've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. Life of But Brian. Yourself. You're all individuals. Yes. yes. yes. Ja, echt bizar gewoon zoiets, om zoiets te maken. Dit was Life of Brian mm, yeah. uit 1979. Een van de bizarre dingen die ooit gedaan werd, dat is het van Graham. Graham overleed natuurlijk. En, uh, nou, tijdens de uh, noem je het, uh, begrafenis deed John Cleese een, uh, een toespraak. En die was op zichzelf heel bijzonder. Luister even. En ik denk dat we allemaal denken hoe sad het is dat een man van zo'n talent, van zo'n... Should now so suddenly be spirited away at the age of only 48. Well, I feel that I should say, nonsense. Good riddance to him, the freeloading bastard I heard his friend. And the reason I feel I should say this <laughs> is It's that he would forgive me if I didn't, if I threw, threw away this glorious opportunity to shock you all on his behalf. <laughs> Nou goed, op zichzelf was dit afgesproken natuurlijk. Hij zegt, hij zou het geweldig hebben gevonden als ik deze begrafenis schoot. Ook het woord fuck zeg. En hem gewoon helemaal zwart maakt. Dat zou je geweldig vinden. Nou goed, hele mooie situatie waar ze in terecht waren met Life of de of Monty Pine's Flying Circus. Ja, goed. geweldig. Nou, nou dat is zover de Dat je wel. straks misschien nog wel weer een verloren bericht, maar dat zien we straks nog weer. Eerst maar even wel lekkere muziek van Lim Biscuit Still Sucks. Steeds kut die muziek. Turn it off, bitch! Nog steeds actief. De grappers hebben we heel veel ...en Ze noemen ze gewoon ook de Still Sucks Music. En dit Turner de Abbits. Die zaterdagmorgen zijn we ook bezig met de verjaardag. Gefeliciteerd! Ja, vandaag is hij. Zou die Ja, Barshi. Barshi. Hallo. Nou, laat maar even. Goed, Barshi is helemaal actief geworden met het zingen. Goed, de meest bekend van. Ik ben even van het raad kwijt. Richard Street zou vandaag jaren zijn geweest. Hij overleed in 2013. Toen was hij 78. Uh, 70 was hij toen. Heb je de lijn meer? Ja, sorry. 71 is hij bang geworden. Ja, ik heb het over de, de man van The Temptations. Hij ja. uh, verving toen Paul Williams. En Paul Williams ging weg. En het eerste waar hij mee kwam was deze plaat: Deze. Plaat, deze plaat. Nou goed, later heeft hij ook nog andere platen muziek. Onder andere uh, andere platen gemaakt, deze. Ah. Michael heeft die gezongen toen, maar ook dit was een heel bekende plaat van hem. Richard Street was toen de zanger van The Temptations. En een Masterpiece is ook van hem. Uiteindelijk bleef hij tot 1995. Toen had hij geen familiegevoel meer. Toen dacht hij van, wat? Word ik nu aangesproken omdat het niet tijdens een optreden kwam. Omdat ik opgenomen werd in het ziekenhuis. Ik moest geopereerd worden aan 17 nierstenen En nu word ik met de nek aangekeken. Fuck you! Toen is hij weggegaan. Oh. ja toen dacht hij van nou ga ik wel iets anders doen wat ook een beetje een soort uh, temptations gevoel heeft nou dat oh, heeft hij nog okay. gedaan maar dat trouwens niet lang wel leuk weet je erover dat hij uh, tijdens zijn schooltijd had hij een relatie met Diana Ross oh. en ze zongen al uh, duetten ook op met zijn klasgenootjes en laatst met de motownster Mary Wells kijk nou, kijk. Dat dus, ja, is een grote familie ook, hè? Ja, ja hartstikke leuk. Ik hartstikke leuk. Dat nou, wie wel. ook jarig is vandaag? Dat is Steve Miller. Ja. Hij is een Amerikaanse muzikant en uh, later werd het de Steve Miller Band. En, uh, met Bos Gags, wist je dat? Dat hij erbij zat. Ja, dat ja, zat? gelezen. Ja, leuk hoor. Bos Gags. Dat is muziek gemaakt, later ging hij solo maken. En die Steve Miller Band uh, is al een tijdje actief. En nog steeds spelen ze. Dit is natuurlijk een grote plaat, maar dit ja. is ook leuk, hè? Laatste album was afgeleverd, nieuw werk, dan heb ik het over, 2011, uh, Let Your Hair Down. En uh, nou, goed, ze spelen nog steeds, het is bijzonder, sinds uh, 1967. Ik nagaan, uh, Dat is al een mooie he? tijd en hij wordt uh, 81, Steve Miller, helemaal niet verkeerd. Okay. Uh, dan is het toch wel iets bijzonders om weer stil te staan, eigenlijk een, uh, ja, ook wel weer een radioman hand. Hollander zou uh, jarig zijn. Allang al overleden natuurlijk, maar wel op een hele bijzondere manier. Deze uh, Han uh, Hollander was een verslaggever bij Radio. Um, noem je dat? Noem um, je dat ik zeggen? Uh, heel hem, Op een van de eerste radioprogramma's. Ik kies even te kijken waar ik het, programma, waar ik het stuk ook alweer had. Ik heb daar een verslaggever. Oh, hier. We went through a Nee, dat is hem niet. Nou goed, ik heb ergens nog een verslaggeving van hem dat hij deed. Hij was sportverslaggever bij de, een van de eerste. Uh, uh, Sportverslaggeving uh, op de radio 1928. En uh, dat verslaggeving van Nederland-België in Amsterdam, dat was zo'n groot succes dat hij nog meer interlands heeft verslagen. Uiteindelijk, uh, begin uh, jaren 40, uh, nee, ja, ja, ja, 40, 1940, kwamen de Duitsers hier in Nederland. En Willem Vocht, eigenlijk de directeur van de Afro, dacht bij zichzelf, ja. Hij is Joods, van Joodse afkomt, dus misschien moet ik hem maar uh, ontslaan, want dat vinden de Duitsers niet zo goed. En er zijn ook niet zoveel sportverslaggevingen uh, meer nodig, dus toen is hij uh, aan de kant gezet. En later is hij wel weer komen werken, maar het is niet helemaal gegaan zoals hij in zijn hoofd had. In 1943 is hij uh, in, uh, in een concentratiekamp overleden. Maar ze is ook okay. opgepakt door de, de Duitsers. En momenteel is er heel veel te doen over... wat Willem Vocht eigenlijk allemaal heeft gedaan in de oorlogsjaren. Hij heeft uh, heel veel met de Duitsers samengewerkt. Wat niet helemaal gewenst was natuurlijk. Ja. Dat snap je. Maar nou goed, het ging over Han Hollander... die verslaggever was voor de radio. Vandaag wordt uh, Bob Geldof. die wordt 73 jaar... hij is een eerste popmuzikant en activist. En hij was uh, bekend als de frontzanger van de Boomtown Reds. Waar zijn internationale fame nam aanzienlijk toe... dankzij zijn... ...die stadigheidsconcert, dat is Live 8 in 1985... ...en Live 8 met een achtje in 2005. Ja. Boomtown red, Reds, hoe klonk het ook alweer? Ik hoop over te doen deze plaat die ze destijds uitbracht... ...want dat ging over een echte gebeurtenis van een meisje die op school had geschoten. Nou, Live 8 klonk zo. Dat is het met u en ik weet dat Phil Colors van de een, van, geloof van Engeland naar Amerika vloog om daar nog een keer op te treden. Ja. Dat was een heel bijzonder ding. En, en dat Bob... Queen weer helemaal doorbrak, hè? Ja, zeker. Je ja. bracht toen helemaal door en ook uh, deed hij natuurlijk een toespraak nog. Er zijn over 3 biljoen mensen die je nu op dit moment zien. We willen welkom Parijs. En Rome, en Berlin, en Tokio. En over de hele wereld. Hij had de single eerst uitgebracht. Natuurlijk, Do they know it's Christmas time in Ethiopië. Nou, dat kent je ze dus helemaal niet. En uh, uh, toen ze de single uit hadden gebracht... werd het wel een succes. Maar hij had ik van... Ja, jezus, ik wil meer geld ophalen. hoor. Pff. Dus toen heeft hij eigenlijk live eten in uh, het leven geroepen. Dat heeft 140 miljoen opgebracht. Dus dat was... Uh, dat dus ik eigenlijk nog relatief fijn. Ja, ja, dan heb je natuurlijk wel over de jaren 80, hè. Ja, dat is waar. Ja. En hij heeft natuurlijk ooit... Ook ooit in de film The Wall van Pink Floyd gespeeld. Hè? Om oh, Gelderdorf. Ja, hij was die depressief. Rockmuzikant. Ah, vandaag Goed, is ook jarig. Die, die, die kan niet onderbreken. En ik, misschien wordt dat de Jolande keuze. Uh, uh, in 1945 is Brian Connolly. Hij is een Scottish rockzinger, songwriter. En uh, hij was van The Sweet... En die hadden ook, hij is maar 52 geworden. Maar die hadden de, dat nummer de Ballroom Blitz. Nou, dit was toen de tijd enorm succes. Ja. Het was zoiets vernieuwend. Ja. Maar het is wel lekker uptempo. Dus je kan kiezen ja. of ik maak die. Oh ja? Of, eh, want zij is vandaag ook, ja, Kate Winslet. Die had een nummer. Dat deed ik zeker. Nee, deze had de nummers uh, What If. Okay. En dat is echt niet onverdienstelijk als was daar nou, Ik ben wel nieuwsgierig. Ja, dat doen we niet. Ja, nou, oh, we even Mag ik eerst nog luisteren? Ja. Ik wil eerst. Nou, ja. goed, ik wil even heel bij uh, Brian Johnson. En hij is de zanger van, ja, uh, van ACDC. En hij vervangde ACDC-zanger uh, die toen overleed. Uh, Gorgidia. Gorgiria? Nou, ik weet niet hoe het uitspreekt. Maar hij was in 1980. En toen had ze natuurlijk al grote hits gehad. In 1980. Met Highway to Hell. Deze Brian Jones nam het over en Black... Black in Black werd toen een groot succes. Uiteindelijk gingen ze later nog meer muziek maken, deze Brian Jones. En ik moest toch wel erg lachen toen in 1990 deze plaat uitkwam. Toen dacht ik bij mezelf... Is dit ACDC of is, dit, is dat Donald Duck die uitgenodigd is? En dit is... Ik heb nooit begrepen... dat dit serieus plaatjes worden van ACDC. die stem... Dit is toch te triest verwoorden dit. Nou goed, uiteindelijk is het een groot succes geworden. Dus ik zat er helemaal naast. Zeker. Ah, zeker. Nou, het is over de verjaardag. Ik heb er straks nog wel eentje die ik achter uh, ergens heb achter liggen. eerst hebben we hier Joe. Nou, luisteren. Beginning. Yo, o oh. En dat is heel groot op uh, Instagram, geloof ik. Is deze plaat uh, groot geworden. Dus dat is wel bijzonder goed. Het uh, is uh, de toepomklevenbraad. Dit is weer tijd voor de Zandvoetsplicht. Eén ding was ik eigenlijk vergeten. Dat wil ik nog laten horen. Een verslag heb ik van Han, Han Hollander, 1973. Luister even. Jee of heeft de bal. Schiet vanaf zijn plaats. Een goed en hard schot. Leo Halle staat opgesteld. En als een leeuw heeft hij de bal in zijn klauwen. Als ik het zo eens zeggen mag, weer een schat, weer heeft hij het veilig in zijn handen. Nu een schat. Is toch best wel snel van 1973. Een verslaggever van Han Hollander, de sportverslaggever van de radio. Eh, goed, het is tijd voor de Jolande. Nee, niet jou. Ook voor de Jolandekeus. Maar eerst nog even de Zandvoortse Natuurlijk. Wat is er hier in Zandvoort allemaal gaande? Nieuws gaat beginnen. Zeker is Zandvoort wel of geen broeiplek voor criminaliteit, ondermijning. Is een rapport. En eh, ze hebben er namelijk een regionale informatie experience centrum opgezet van Noord-Holland. En uh, ja, het werd gepubliceerd in uh, Halems Dagblad. Woe! Waar roken is, is ook vuur. En ja, heel veel mensen hier in de Zand dachten. oké, okay, woon ik in een hele criminele, criminele uh, omgeving. Uh, maar goed, uiteindelijk schijnen ze dus dat ze vier categorieën hebben. En een van de categorieën is drugs. Weerbaarheid, jeugd, uitbuiting, criminele geldstromen, zorgfraude. Allemaal dat soort dingen hebben ze onderzocht. Blijkt dus dat in de horecasector wel uitbuiting is. Dat de vreemdelingen in Zand wordt... Uh, nou ja, werken, maar ook slapen in de horeca-gelegenheid. Er zijn 18 signalen van geldstromen. Nou, allerlei dingen zijn ze in, hebben ze in kaart gebracht hiervan. En uh, de jeugd schijnt ook wel bovengemiddeld te, te schoren met criminaliteit en drugs. Dus dat is wel zorgen. En ze hebben daar een plan voor aanpak voor gemaakt. Dus, nou, maar het ziek idee. Ja, als je nog wil, kun je aanstaande maandag kan je weer <coughs> stappen met Pluspunten. Hè? Dat is om uh, um de week op de maandag. Dus direct de stoute schoenen aan. Gaan we met Pluspunten mee? En deelname is gratis. En het is om kwart voor tien. En het is dan tot ongeveer elf uur. En je kan je opgeven via de Bali als je wil. En het is uh, 330 is het nummer. Oké, okay. ondernemers van het jaar 2024, 14 november. Jawel, in de haven van Zandvoort gaat het weer gebeuren. is deze avond wordt de winnaar bekendgemaakt. En, uh, die kan je nu opgeven. Er zijn uh, drie, nee, vier categorieën. Horeca, retail, zorg, welzijn, dienstverlening. En ook nog toeleveranciers. Die ken ik niet. Oh, niet nou. Dus, nou, ga even kijken waar jij. Uh, je mag, uiteindelijk mag je uh, uh, vier bedrijven mag je in, uh, uh, mag je inzetten, geloof ik. Kijk, we hebben we op Zandvoortse Krant. slash uh, verkiezingen. En dan komen ze op een shortlist. En dan gaan ze uiteindelijk meedoen wie er gaat winnen. En het is op donderdag, half acht begint het. En dan worden eerst nog een inspiratiesessie aan vooraf gegeven voor ondernemen. En ook nog een netwerkborrel. Nou goed, uh, ga even kijken welke bedrijven jij vindt dat ze iets hebben toegevoegd hier in Zandvoort. Hè? gaat het Leuk, om? leuk. Ja. En dan heb jij een Zandvoort pas en heb jij geen fiets. Uh, de fietsenwerkplaats van de Verbeelding heeft dus een actie. Want uh, je voor 50 euro kan je daar nu een knappe fiets uitzoeken en direct meenemen... bij de circulaire hotspot aan de Kamerling Onderstraat 20 in uh, Zandvoort. Dat is de werkplaats bij de remise. Zijn allerlei soorten fietsen... En hij is maandag en woensdag open van 1 tot 4 uur. 50 euro? Ja, maar je moet wel een Stanford pas hebben. Oké. Okay. En als je het lastig vindt om de aanvraag te doen, kan je voor een pas en alles, kan je dat samen met het Sociaal wijkteam doen. Ja. Die zijn altijd bereikbaar via uh, 023 en dan 5719393. Dus ga, ga kijken anders eventjes uh, ook bij de verbeelding en kijk even bij dit artikel. Ja, leuk. Ja, het zijn natuurlijk uh, fietsen waar je zelf moet fietsen, hè? Ja. Het is geen ja. fiets met trapondersteuning. Klinkt ja. wel leuk. Een fiets met trapondersteuning. Ja. ja, nou ja, het is dus ja. beter dan een vetbike, want dan uh, hoef je helemaal aan oh, ja, te kappen. Je, je kan altijd nog met die fatbike mensen en omhoog de auto. gaan. Ja, maar jij hebt een vetbike. Ja, jij hebt een, heb een auto fiets. met die slechte uitstoot. Ja, dat is ook waar. Maar ik wil niet voorbij datastiel met die oh. fiets. Kinderen enthousiast uh, over nieuwe speelplekken in de buurt. Wethouder Martijn uh, Hendricks maakte 26 september een rondje langs alle speelplekken. Alleen maar uh, Martínez uh, uh, Nijhofstraat was niemand. Kusje. Dat is jammer. Dus ging in naar andere plekken toe. Hij, legt, hij ligt er nog even toe dat er heel veel duurzaamheid is toegepast bij de palen en de schommels. Ze van netvisnetten. visnetten. En ook andere materialen zijn milieuvriendelijker dan normaal. En natuurlijk ook allemaal heel veilig gemaakt. Allemaal positief. Behalve natuurlijk, we hadden het al over de Max straat en de Sophie Straat. Die waren niet zo blij, want daar is nu een, het park is verplaatst. En de, ja, mensen die aan de Sofia weg, die hebben al heel veel geluidsoverlast. En die hebben nu ook nog eens een keer mensen daar, op die speelapparaten. Dus die zitten daar niet helemaal op te wachten. Maar goed, over het algemeen wel positief over alle nieuwe speelplekken. Totaal zijn er in Zandvoort en wat... 45. Best veel. Best ja. veel speelt. Dus mensen kunnen best wel ja, Of kinderen kunnen best wel flink spelen. Leuk. Dat lees Goed, het zover of had je nog afsluiten? Nou ja, dat de brandweer aandacht vraagt voor het veilig opladen van e-bikes. Oh ja. Je kan uh, tips en informatie hierover kan je vinden op www.iklaataccuraat.nl. Laat met een D, hè? Ik zie steeds meer ook nog wel uh, uh, e-bikes. Uh, zie ik met een getrokken accu. Oh? Daar hebben ze de accu gewoon uitgehaald. Dan denk ik, hey, goed man, haal die accu eruit. Ga gewoon weer normaal fietsen. Dan hoef je die accu ook niet op te laden? Heb je nou die sticker al gemaakt? Nee, ik ben er wel mee bezig, maar ik weet nog steeds niet helemaal de kreet. Wat voor kreet zou je kunnen doen dan? Ik fiets wel. Ja. 100% bike, weet je wel, Echt een sticker. 100% eigen energie, 100% schone energie. Ja, is wel eens de grote sticker. Nee, ik wil eigenlijk op elke fiets die dus normaal is, eigenlijk iets aanbrengen. waardoor je naar elkaar de hand op kan steken. Hé, hey, gast, held! Ja. Zoiets. Oké. Okay. Ja, zoiets moet het worden. Goed, tijd voor die landenkeuze en wat Ja, hebben die staat weer... klaar. Ja, ja want we hadden het over de suite. Ja. En. Uh, oh, hij, hij is weg. Hij is, hij is volgens mij wel verder gegaan alweer. Ja. Dus je moet hem nog even opzetten. Ja, ik, een, ik, ga, ik snor hem al op, want hij, ja. hij, hij begon ook gelijk. Ja. Dus dat was helemaal goed. Ja. En uh, ik ga hem gewoon aanzetten. En het, uh, ja, het is echt uit mijn jeugd hoor. Dus ja. dat, het nummer is wel heel oud: de ballroom blitz. Ja, de suite. suite. Omdat de zanger jarig is. Ja. En hij leeft al niet meer, hè? Nee. nee, 52 mag worden. Yeah. Nou, ben je er allemaal klaar voor? All right, Let's go! Let's go! Oh, it's so hard, with the you do to me oh, She's the passionate one Oh, yeah, it was like lightning Everybody was frightening And the music was soothing Tijd van de suite. En ze bestaan. Volgend jaar bestaan ze. 40 jaar. Nee, ze bestaan veel langer. Maar ze zijn een tijdje eruit dus geweest. Ze hebben even een. Uh... Ja, gewoon even een paar jaar niks. Hoe noem je dat ook alweer? Maar goed, uh, ja, want in 1985 zijn ze weer opnieuw begonnen, Maar ze waren natuurlijk al opgericht in 1968. En toen in 1981 zijn ze er even uit geweest. Ook omdat er al die mensen veranderden, natuurlijk. Deze man is ook al overleden. De zanger van The Sweets van The Ballroom Blix. Nou, als we het toch over zeg maar oude rockers hebben... heb ik nog steeds een verjaardag staan eigenlijk. En dat is wel grappig. Degene die ook jarig zou zijn geweest, overleed in 2018. is ook niet zo heel erg oud. 67. De gitarist van deze plaat. Eddie Clark. Hij kwam bij de, de, de Motorhead spelen. Hij heeft er niet heel erg lang gespeeld. Hij heeft vanaf 1982 tot 1990 erbij gespeeld. Dat hebben ze onder andere ook dit gemaakt. Met Lemmy, weet je wel. Ace of Space is natuurlijk de bekendste plaat. Later is hij bij de Way gaan gitaren. Een beetje hetzelfde ook, hè? Gewoon oh, lekker een stevige gitaar in gewoon. Dus Eddie Clark. En het grappige is, uh, Lemmy, ja. Ik, ik heb een, een cliënt op de groep. En die komt dan, zeg maar... De ene keer komt hij met een uh, Motorhead-t-shirt aan. Er staat, of, of Lemmy, staat er dan op. En de andere keer heeft hij een t-shirt van BZN aan. Ik zeg, wat heb je nou aan, joh? Ja... Mijn vrouw vindt dat ik ook wel eens iets anders mag dragen. En die is fan van BZN. Ik zeg, wat een leuke combinatie. Jij bent van Motorhead en zij is van BZN. En toch een goed huwelijk. Goed, ging over de verjaardag van Eddie Clark. Goed, wat zit u te lezen? Ja, we zijn uh, natuurlijk al voorbij van voor het nieuws en de verjaardagen. Maar uh, het is wel een tragisch iets... want uh, in twee Vietnamese dierentuinen zijn bijna 50 tijgers. Ik moet zeggen, want hadden ze dat een boel. En drie leeuwen gestorven aan de vogelgriep. Hey? De dieren raakten besmet in augustus en september een dierentuin in Ho Chi Minh stad. En een specialistisch team heeft de kadavers inmiddels vernietigd. Maar er zijn ruim dertig dierentuinmedewerkers... die hebben tijdens hun werk ook contact gehad met de dieren. Maar zij zouden nog geen gezondheidsklachten hebben gemeld. Dus uh, ik, ik hoor hierbij dat er hier bijna... een nieuwe coronaperiode-achtig iets uh, gaat komen als ik het zo hoor. Want uh, de dierenrechtenactivisten die zeggen ook al... van het toenemende aantal vogelgriepgevallen... dat heeft uh, echt een tragisch gevolg voor het gevangen houden van dieren... En als de gezondheid van de dieren in het geding is... dan komen de mensen uiteindelijk ook in gevaar. Het is, dus toch, het is wel spannend. En in een het is toch wel heel knullig ook. Dat je, ik, van, ja, weet je wel. Voor die hele gevaarlijke beesten. Dan post het op, je krijgt de vogelgriep. Ja, het was nou. bijna de tijgergriep dan. Ja. En in de Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren... echt wel een aantal mensen besmet geraakt... met dat uh, virus. Dat heet het H5N1-virus. En de meesten hadden vanwege hun werk... intensief contact met dieren. En Finland heeft al als eerste land mensen... uit voorzorg... Uh, gevaccineerd tegen die vogelgriep. Oké. Okay. Dus nou, mm. nou... Kijk maar uit voor die vogels. We hebben ja, al gewoon gesteken aan die meeuwen graag... en zo, maar die, die verwachten niet dat, je dan, dat wij gewoon volwassenen... Dacht, dat je denkt van, oh, voor die beesten. Wat de fuck. Kijk ja. krijg dat is eigenlijk de vogelgriep. Maar het is dus echt een serieus iets. Ja, nou goed. Uh, tijd voor muziek. Ja, lekker. Och man, dat vind ik toch wel in een plaat. Okay, als ik weer hoor, denk ik, wat is dat toch mystiek, dit? Future Island. Glim. Ik zo, door struikgewas gaan. zei, kijk je een, een stukje in de toekomst zou kunnen. I'm praying for peace. Altijd mooi om dat te doen, maar uh, dit is misschien niet genoeg. En ik uh, stond eerder uh, in het radioprogramma al stil... bij het feit dat het bijna 7 oktober is en dat het bijna een jaar geleden is. En de Telegraaf... Die pakt flink uit om daarbij stil te staan op de voorkant van de telegraaf. Alle gijzelaars te zien die nog steeds in gevangenschap zitten in de Gazastrook natuurlijk. Dat zijn er best veel. En uiteindelijk, en, en verderop in de krant ook nog lezen over andere soldaten die te strijden zijn getrokken. Onder andere over een, een jonge man die uiteindelijk ook in Palestijnse ziekenhuizen heeft gewerkt. en uh, Daar eigenlijk heel veel Palestijnen heeft bijgestaan. En nu eigenlijk toch wel heel erg teleurgesteld in de Palestijnse volk. En uh, nou ja, goed, uh, heel veel uitgebreid besteld te staan aan de andere kant, eens een keer. Want we, uh, ze vinden ook heel vaak nu dat de Palestijnen nu eigenlijk worden neergezet aan, aan slachtoffer. Terwijl de Israëli's ook wel heel veel ellende hebben meegemaakt. En het is toch weer goed om daar even van de andere kant weer even naar te kijken. Dat is zeer goed om dat te doen. Het is kwart voor tien, je moet op Deuren worden al neergeslagen, dichtgeslagen. Omdat namelijk de volgende zich aanmelden al. Is dat zo? Ik denk ja, dat ja. ja ik dan denk dat Goedemorgen, Antwoord weer vanuit de studio komt. Ja. Ik heb hier een bericht, dat vind ik echt waanzinnig. Het uh, LAM Museum uit Lissen heeft een kunstwerk teruggevonden in de vuilnisbak. Want een liftmanteur had het aangezien voor rotzooi en gooide het weg. Okay. Dat is het museum dinsdag. En uh, het gaat dus eigenlijk gewoon alleen maar om twee lege bier, blikjes bier. die beschilderd zijn met acrylverf van de Franse kunstenaar Alexandre Lafay. Oh, dat is wat een schrik van hun leven. Oh. Maar het zijn gewoon twee blikjes, hè? En, ja, ik, ik zit ook voor me. Gewoon een blikje. Ja, ja, ja, uh, gewoon 10 cent, meen niet? Ja, ja, je denkt van nou, die ga ik inleveren, 15 cent per stuk, weet je wel. Maar in het museum op het land goed keuken of draait het om eten en drinken? En ze spelen op allerlei manieren met de kunst. En uh, de, de lifemonteur werd deze keer wel erg verrast. Hij gooide de, de blikjes. Je gooide die dus in de prullenbak. En na een zoekactie vond het museum ze gelukkig. En ze waren nog intact. Oh. En uh, nou ja, die monteur die kon er ook niks doen. Hij, hij verving een vaste monteur die het museum door en door kende. En hij heeft zijn werk naar eer en geweten gedaan. Het is echt bekende verhaal. Ik zal verhaal die het nog even laten zien. Je staat voor een uh, brandblusser. Is dat ook kunst? Nee, meneer, dat is een brandblusser. dat is dat ding. Uh, wat is dat dan? Dat weet ik niet, maar het is wel kunst. Okay. Ja, en die brandblussen dus niet. Het, uh, terwijl dit ook wel mooie felle kleuren heeft. ja. Zeker, ja. zeker op een witte muur. Alles wat je op een witte muur hangt, is je nog. Wow, wat mooi. komt er altijd mooi uit. Hè? Mooi gevonden. Dit ja, ook. Het ziet yes. er heel simpel uit. Eén gedukt blikje. En één gewoon blikje. En centiliter blik. van het merk uh, ja, ik, dupilair, mogen we dat zeggen? Ik pas geleden ik, kreeg ik een heineken, ingeving. Heineken? ingeving. Bij s ochtends had ik een ingeving. Toen was ik mijn broodje aan het besmeren. Zo. Ja, hagelslag. Die had ik op. Ik denk, nou, wat heb ik nou? Broodje, oh, pindakaas. Het zou toch wel grappig om een hele vloer in te smeren met pindakaas? Ja. Dat kan toch ook kunst zijn, zou ik denken? Ja. Ja. Wat zullen we daar eens van zeggen? Nou, niks. Nee. nee. Het is jou ontgaan dus blijkbaar. Oké, okay, wat hebben we hier?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 Ja, ja. Klinkt, klinkt bijna als een Israëlische naam, geen idee, maar het is een mooie blonde dame die opstandige muziek maakt. En dit is met Acting. Ja, dat werd in de jaren 50 erg populair, onder andere door uh, Marlon Brando, maar niet te vergeten James Dean. Die was er ook heel populair met, met method Acting. Goed, we gaan even terug naar de geschiedenis. Want ja, in 1962 kom je uit. Ah. Wat een heerlijke plaat van de Beatles. was het eerste nummertje van het uitgebracht werd. En is altijd heel veel te doen over geweest. Wanneer is hij nou geschreven? Nou, John en Paul hebben het samen geschreven in het ouderlijk huis van Paul McCartney. In Fort Lynn Road in Liverpool. Ze spijbelden dan van school. En er zijn er verschillende verhaal zegt uh, John Lynn had gezegd, "Nou, het was meer het idee van, uh, van, uh, van Paul. En die heeft het ook uitgewerkt. En Paul zegt van, nee, het was een, een samen idee. En uiteindelijk hebben ze het in, uh, in 1962 op 6 juni opgenomen met George Martin erbij. Toen hebben ze twee versies uh, gemaakt. Je hebt deze versie. Love, love love... En ook deze versie. Love, love Het klinkt net even veranderd. Dat je denkt, ja, wat is er nou anders aan? Ik hoor geen verschil. De drumpartijen zijn anders. Oh, Eerst Piet okay. Best was de, drum, de eerste drummer van de Beatles. Die was niet zo best, zei George Martin. Die vind ik niet best. Dus die wegwezen. Dus die wit ontslagen. En daar kwam Ringo Stouffer in de plaats. En die drumde veel beter. Er zijn eigenlijk geloof ik drie versies opgenomen. En uh, de beste is daarvoor gekozen. En daar was uh, Piet Best niet, uh, niet bij. Dus uiteindelijk is die uit de band vandaag gezet. En toen zijn ze verder gegaan. De Beatles. ja, is, niet, is daarna niks meer van gehoord. Nee, jammer. Nee. <laughs> Het was een één Echt jammer. <laughs> Ja. Vertel. Ja. Nou, ik zit toch even terug aan dat nummer van de suite te delen, want dat waren toch wel goede tijden in mijn schooltijd. <laughs> ja. Maar ik heb een heel ander uh, iets, want het was natuurlijk gisteren dierendag. Oh ja. En er uh, dus zeggen mensen ook van, eet geen, die, eet geen dierendag. Hè? Zo, nee, dat, deze oh, dag. had ik moeten doen zeg maar. Oh ja, ik ook. Maar uh, het schijnt dus wel steeds meer mensen minder met vlees. En, uh, maar de, de stinkende bijkondigheid is dat die, de vegetarisch veel meer scheten laten dan vleeseters. Dus uh, door de vezels in de groente produceer je meer ga gassen. Echt waar? Ja, oh. en de, die voedingsvezels worden pas in de dikke darm afgebroken. En daar ontstaan al die gassen bij. Dus hoe meer vezels in je voeding, hoe meer je winden laat. Zo. Dus uh, nou ja, weet je, het is ook helemaal niet erg. Want, uh, dus die ruiken gewoon helemaal niet zo lekker, die vegetariërs. Uh, nee. Nou, nee. Ik weet, weet waar ik vanavond aan het begin hier liggen geval. <coughs> Dan oh, ga er lekker vlees eten. Moet ik wel weer iets speciaal ja. maken, want mijn maar, dochter eet geen varken namelijk. Maar het maar. voordeel is wel, als je veel scheten laat... betekent het wel dat je darmen hard aan het werk zijn... ...om al je afvalstoffen eruit te gooien. En dat is wel weer goed natuurlijk. Dat is een goed teken. Je darmen zijn dus actief en gezond. Ja. Ja, ik was zeggen, je moet ze wel een beetje bezighouden. Ja. Dat is wel het dat je lichaam moet in beweging blijven. Nou, plaat die er ook weer alles uh, weer overal kracht bij zet. Is dit... Nee, deze niet. Ik, deze... Zeker omdat we toch, uh, ja, is een jaar bezig. En dan vind ik deze plaat helemaal op zo'n plaats. Alabama Shakes. Don't wanna fight. But you lie, where well, I lie, why can't we both be right? Ja, ik snap ik. Ja, je moest die ene neef nog pakken. Die had je nog niet. Taal nou, geef niet, hoor. Is het opgelost nu? N niet? Oh, oh hij heeft ook een nicht. Wist ik iets. Nee, ik snap het ook. En... oh, Oom. Jazeker. En, eh... Uh, oma. Echt waar doet... Die doet... Oh, ook nog wat. Ja, sorry. Ja, het is best nog een is van een doetje nog. Nou, sterk, hè? Nee allemaal. <laughs> Goed, wat zit jij nog te lezen? Nou, ik moet altijd heel erg denken... als je die... over die Alabama shakes hebt. van een, eh... Eh... Die gast, die. Uh... Nou, weet je, Tom Hanks, weet je wel? Die altijd. zegt... Uh, zeggen Alabama, weet je? <laughs> ja, ik ben, ik ben heel erg van de klanken. Dus Oké, okay, nou maar ja. deed, de, deed Tom Hanks dat? Tom Hanks, ja. In Alabama. In Forest camp Oké. Oké. En uh, ik heb nog wel een artikel over, uh, over dat. Uh, helaas, dat het respect voor de brede politie is ook gedaald. Oh. Ja, want het is al zo dat uh, ja. uh, van die gasten dan uh, gewoon. Uh, uh, nou ja, gewoon. Dat ze agenten aanvallen, maar. Tegenwoordig is het gewoon ook dat ze met messen die paarden bedreigen ja. en doen en snijden en zo. Met Stanley messen. ik vind het toch wel heel erg hoor. Ja, maar het klopt allemaal niet gewoon in de wereld. Nee, het klopt, het klopt voor een meter. Nee, nou goed, ja, het staat vandaag in een pool in de krant. Uh, waar ik dat ook weer? Oh ja, er staan nog wel leuke berichten. We hebben gewoon eigenlijk gewoon kort tijd om dit allemaal te, berichten, uh, over, na te uh, over, over na te praten eigenlijk. Maar uh, binnenkort zijn er natuurlijk allemaal uh, bijgeragenten. Uh, heb je momenteel een truc, omdat ze dan uh, Joodse, uh, hoe noem je dat uh, synagogen moeten beschermen tegen toch allemaal van die idioten die denken dat elk Joods uh, iemand uh, verantwoordelijk is voor wat er gebeurt in de gaat Ja. Hoe ja. kom je erbij, maar goed uiteindelijk uh, zijn er agenten die vinden het toch lastig om dat te doen en op een of andere manier is dat verhaal in de wereld gekomen en dat is blijkbaar een serieus verhaal en nu zegt nee, 92% van de mensen... Zeggen, ja, beveiliging van een Joodse object... is toch Als dat gewoon een taak is van een agent... Dan moet hij dat gewoon doen. Dan kan je daar toch niet voor weigeren? Omdat het niet... Nou, ik voel me er niet helemaal lekker bij. Je hebt ook weigerambtenaren... Die willen bijvoorbeeld geen de, mensen van gelijke seks in verbinden. Klopt. Nou ja, ja. dan zeggen Dag ambtenaar, zoek een andere baan. Ja. Nou en ja, dit ik... is precies hetzelfde. Ja. Maar goed, er stond vandaag een heel poeltje in de Telegraaf erover te lezen. dat eigenlijk 92% van het was. Ja. Dat zijn je taken, voer ze gewoon uit, gast. Je bent agent. Straks ga je dat dus ook niet meer. Wat bij wilders, ja, dat past niet helemaal. die kan ik niet beveiligen. Dat past niet helemaal bij mijn werk eigenlijk. En uh, demonstraties, weet je wel? Nee, dat kan ik niet helemaal doen. Dat heb ik heb een andere idee over. Het is je werk. Als je aan dat soort opleiding begint, moet je erbij stilstaan. Ja, goed. zeker. Nou, tot zover even. Uh, politiek getinte. Ja, ze zeggen dus ja. het laatste plaatje voor de tien uur. Ja, nou, tot volgende week maar weer. Ja, jeetje, man, nog veel stukken. Dan, dan, dan hebben we het, het kunstweekend hier in Zandvoort. Oké, okay. uit de kunst, ik Ja, dan. uit de kunst. Maak er wat moois van. Tot fijn, volgende week. Volgende staan we Marco toe. er ook weer.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 To be somewhere yes. else. Mm. I tried so many new old tricks To die and self-improve Sometimes